Oh little oh staat een hutje. Jolari, jolari, jolari, jolari. Yes, daar in het ritje. Your Met zijn van zijn. Oh lord, Oh lord, naar beneden en de piste die is rood. Oh jij Jollari, jollari, Ons hoekje gaat nu zeker knallen zullen we gaan zitten direct? Wat denk je? Ik blijf even gewoon hier. Als je niet niet vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Antfort. de zomer Op CFM. <ovat mianen>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 Yeah, <laughs> yeah,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 Verkeerde oom. Totdat jij kom op een pad als een engel in mijn hart, Vergat ik het verleden omdat jij mij weer een toekomst gaat. Het is toch nog goed gekomen en ik volg nu al mijn droom omdat jij.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 Weer mama was.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 Zo so pretty. Hare Krishna's op de dam. Douwe in je hand een briefie. Doe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De Haringman staat op zijn stekkie. Met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op en Met die walmen van verkeer. neem nu echt niet in de maling. Is het zo gerookt, de paling?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 Ready. Zeg Bixei. Bixei. is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in Bixei. tuin. Het is niet waar. So lost!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 Nou, nog één om het af te leren dan. Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Wat oh, zullen ze hebben? Het enige aard van de overal wel ziet zitten. Hoe dan ook, ik is een Ja, goeie. Dit is een feest, waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest. Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet. Ik gooi alle remmen los, omdat maar één keer leeg Ik ben gekomen, afval! de en ga kruipend weer naar huis. En zo niet dan slaap ik lekker in de strijd. Dit is een feest, waarvan ik morgen niks meer weet. Zo zat als het een abend, een keer als een ja. Los, met z'n allen in 3, 2, 1. We're Ze alle in die 3, 3, 3, 3. We ja. Lach, En nu natuurlijk nog ontmon.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 dat cafeetje, schenkt de waard zijn trouwe gasten, en komt het feest al wat op gang. Net als vroeger, als ze strijden, Ik niet langer kan